Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De gruwelijke beelden uit Butsja bij Kiev leiden wereldwijd tot veel verontwaardiging. Op de beelden is een verlaten en verwoeste stad te zien waar tientallen vermoorde mensen liggen op straat. President Zelensky bracht vandaag een bezoek aan Butsja. In het hele gebied is zwaar gevochten, is te zien in het NOS-journaal. Ook vanuit andere plekken rondom de hoofdstad Kiev komen gruwelijke beelden naar buiten... Nu de Russen weg zijn, wordt duidelijk wat er in de afgelopen weken is gebeurd. Volgens onder meer de EU en de Franse president Macron zijn er duidelijke aanwijzingen dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Zij willen nieuwe sancties tegen Rusland. De topman van PostNL België blijft mogelijk nog twee weken langer vastzitten. Rudy van Rillaar zou vandaag vrijkomen, maar de Belgische justitie is in beroep gegaan. Van Rillaar wordt samen met twee andere topmensen van het bedrijf verdacht van onder meer mensenhandel. Een opvallend verhaal uit Noordwijkerhout in Zuid-Holland. Daar is vanmorgen een basisschool een tijdje ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een onbekende man zou de school zijn binnengelopen en zich vreemd hebben gedragen. De omgeving van de school werd afgezet. Een arrestatieteam doorzocht het gebouw en er vloog een politiehelie boven Noordwijkerhout. Het bleek uiteindelijk allemaal een misverstand. De verdachte man was een medewerker van de school. Hij liep rond met een mes om een taart aan te snijden. En de Oesterdam in Zeeland was vandaag urenlang dicht vanwege twee Engelse bommen. De explosieve opruimingsdienst heeft ze allebei ontmanteld, zodat ze niet meer af kunnen gaan. Bomruimingen zijn voor mijn deel van het vakje het mooiste om te doen. Het is goed voorbereid, het zijn lange operaties. En als het vandaag dan lukt, dan hebben wij een hele mooie dag. De scherven van de bom kunnen 2,5 kilometer ver vliegen. Morgen gaan de twee Engelse explosieven op transport. En worden ze tot ontploffing gebracht in de polder. Het weer, het regent nog, ook vannacht en morgen veel regen. Dan is het tussen de 10 en 13 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Dan toegekomen aan dat die ene bandlid van de Polyframes. Want komende week gaat hij zelf een EP release onder de naam Jiffy. Of Jiffy. Um, en een van de singles die van die EP nu is afgehaald is Modern Society. En dat is het nummer wat je nu hoort. Gewoon rock'n'roll. All the faded love of people about The love of rivals the commonly wild You see their faces as they mingle the crowd Ravishing hope for the people around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 is at the mingle the crowd ravishing hope for the people around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 Alley. die ik toen verdien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 Gewoon gehouden zijn. Misschien van, misschien. Zo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 Nog meer dan alleen maar Francis, Alban Blake, Dandelion of Paul Bond of Alaska, noem ze maar op. Want dit is een nieuwe band uit datzelfde Volendam, namelijk.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 zijn we meteen aan opnemen. Dat zijn eigenlijk twee bands die vlak voor de zomer van 2019 stopten en toen eigenlijk gezegd hebben van ja, we kunnen ook gewoon samen verder gaan en nou ja, zo geschieden. Ja. William, want jij bent de drummer van de band. Helemaal correct. Ja. Jij komt ook uit Volodam, of niet? Jazeker, alleen ik woon nu op Kamers in Aha. Om mijn uh, andere carrière achterna te gaan, die bestaat uit, uh, uit heel veel festen En ook een te studeren. Ja, oké. Okay. Dus, dus, maar muziek is wel uh, ook, ook iets wat je er graag bij doet, of niet? Absoluut. Ik, ik uh, speel een op de drum sinds ik negen ben en ik ben er uh, nooit mee verband te stoppen. Nee. Um, even over, uh, over jouw rol binnen de band. Uh, ja, je bent drummer, maar uh, die is niet geheel onbelangrijk, denk ik, binnen Lorem Ipsum.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 Oh ja. 22 hè, was dat toch? Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we hem nu uh, laten horen. Hier is uh, 22 met uh, Lorem Ipsum.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 ja, dat echt meteen de, de vogels horen of zo, dat is bij mij niet echt. En, en dat mis ik soms wel een ah, beetje. Dus qua hectisch, ja. De, de balans is, is soms een beetje. Moet ik echt opzoeken en mezelf ook pushen om, om dat op te zoeken, weet ja. je wel? Ja. Uh, dat, volgens mij heb je dat als muzikant denk ik ook nodig. Ja, dat je, nee, zeker. Dat zeker. je uh, even de, de hectiek van de stad kan ontvluchten en dat je ook inderdaad ergens. Uh... Zeker.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 He, door een rituele dans uit te voeren bij het album Passages... wat er morgen in de piers wordt gepresenteerd. Eén van de nummers die ook op single is uitgebracht is On Darkness.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 Told me you thought this would be easy well you never met a woman like me get ready for some teasing before releasing i leave it or should i go you thought this would be easy well you never met a woman like me champagne on the floor and my dress is in white Drink a lot of good stuff